9 uur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 Peaceful Radio hier op ZIWM Zandvoort. We zijn begonnen met een spik Splinter, nieuwe cd voor dit programma. Standing on the top van Greg Carolus. Helemaal uitgebracht onder een eigen label. We gaan door met um, David Leclerc. Met zijn cd Special Spaces. En dan heb ik nog een nieuwe dame toegevoegd aan de Peaceful Radio Muzikantenstal. En dat is Priscilla Hernandez. En zij komt als derde. Met Ancient Shadows. Veel luisterplezier in dit programma. Peaceful Radio. De boel. Mononen, cuánto amor, qué fantasía, qué buen talento, melancolía con agonía y nacimiento, desde lo cruento de anteayer hasta los vendes del alcohol. Punto Mononen, corazón, cuando se oiga el gran silencio, vendrán tus tangos en procesión. Dando luchas, glorias y sueños, voces amantes de tu alta voz. ZANG Los dos por nuevas noches blancas al tango astral, sin fin, sin dolor, sin muerte. Thank mm -hmm. you. CD Music for a Positive Mind Van label Phoenix Muziek man die vroeger ook bij Phoenix Muziek was, dat was Klaus Schöning, maar hij is voor zichzelf begonnen Met de CD Sacred Moments Dat ter afsluiting Van uh, dit eerste uur van Peaceful Radio aflevering 770 Allemaal na te lezen op uh, zfmzandvoort.nl En dan ga je naar info. Graag tot straks voor nog een uurtje muziek.